terug bij CFM Klassiek op deze zondagavond. En eh, we openden dit tweede uur met het eh, String sextet, Oftewel het Strijk sextet, eh, Opens 48 deel 4. En daarvan de finale. Allegro, Gracioso, Quasi, Alantino. Nou, dat eh, zal ik even proberen te vertalen. Allegro is levendig. Gracioso is gracieus. Quasi-Andantino, dat wil zeggen alsof het Andantino is. En Antine, Andantino is dan weer het verkleinwoordje van Andante. Uh, de componisten hebben we al eerder gehoord in dit programma, eerste uur. En dat was Antonin Dvorak. En dan de uitvoerende. Ja, Het is een sextet, dat wil zeggen dat het voor zes mensen is. Het werd uitgevoerd door het Jerusalem Quartet, maar die zijn met z'n vijven. En daaraan is toegevoegd de violiste Veronica Hagen. Waarom ze dan de naam niet in Jeruzalem Quintet hebben veranderd, dat wil de historie niet vermelden. Maar goed, dan weet u het in ieder geval, om alle verwarring te voorkomen. We gaan naar het volgende stuk, en dat is het vioolconcert nummer 2 in E-majeur, BWV 1042. Van uh, deel 3 daaruit uh, het Allegro assai. Wederom Johan Sebastiaan Bach, toch wel een van mijn persoonlijke favorieten. Frank-Peter Zimmerman die speelt viool en hij doet dat samen met de Berliner barok solisten. ...met Ludwig van Beethoven en van hem een pianosonate... ...en wel nummer 15 in D Majeur, opus 28, Pastoral heet het ding. En daaruit het deel 2 en dat is Andante. En Andante, heb ik u al eens verteld, is gaande, zoals ze dat dan noemen. Nou, Het wordt uitgevoerd op de piano door Maurizio Zaccaria... En bij het volgende stuk, dames en heren, mag u een lekker glaasje whisky gaan inschenken. Want het gaat hier om de Scottish Fantasy, Open 46, deel 1. Daaruit het Adagio Cantabile. En de componist is Max Broeg. Het wordt uitgevoerd door het BBC Scottish Symphony Orchestra... onder leiding van Rory MacDonald, kan het Schotser. En van de violisten zou u niet zeggen dat het een Schots is, maar ze is het wel. Want ze heeft namelijk een Italiaanse achternaam. Maar goed, ze is Schots en ze heet Nicola Benedetti. En die speelt viool. We gaan verder met het vioolconcert in B-mineur, opus 61, deel 2, het Andante. Het stuk is geschreven door de Engelse componist Edward Elger, die u ook kent van Pomp and Circumstances met Land of Hope and Glory erin. De violist is Nigel Kennedy en hij doet dat samen met het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Vernon and Blee. We gaan verder met het uh, vioolconcert in E mineur, opus 64, MWV 014. Deel 1, het Allegro Appassionata. En het is natuurlijk van Felix Mendelssohn. Uh, Kyung-wa-Chung speelt viool. Uh, die komt uit Korea. En het orkest is het Orchestre Symphonique du Montréal. Onder leiding van Charles Dutois. Met het uh, prachtige vioolconcept van Mendelssohn eindigden wij, uh, eindigen wij deze aflevering van uh, CFM Classic. Uh, de violiste was dus een Koreaanse, dat past dan ook weer mooi bij deze week. En uh, we gaan eruit en we hopen dat u weer een beetje genoten heeft van alle muzikaal uh, uitspattingen. die u in dit programma heeft uh, kunnen horen. Volgende week zijn we er weer. Met nog veel meer moois. Hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.